10 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Ondanks de economische recessie gaat de gemiddelde werknemer... met een modaal inkomen er dit jaar niet op achteruit. Dat zegt salarisverwerker ADP. Mensen die zo'n 2500 euro bruto in de maand verdienen... krijgen er ongeveer 13 euro netto per maand bij. Maar het ADP zegt ook dat de koopkracht daarmee niet zal toenemen. Werknemers met een bovenmodaal inkomen gaan er wel op achteruit. En dat geldt ook voor oudere werknemers, zegt de woordvoerder van het ADP. In 2011 hadden dus die oudere werknemers nog een verhoogde arbeidskorting. Dat is een fiscale stimulans om het lange doorwerken te bevorderen. Die verhoogde arbeidskorting die is per 2012 afgeschaft. Door het wegvallen van de korting gaan oudere werknemers er tot 50 euro per maand op achteruit. In zijn woonplaats Amstelveen is vorige week de vibrafonist Karel Schulze overleden. Hij was een allround muzikant die Toon Hermans en Lee Towers begeleidde, jazznummers speelde... en muziek schreef en arrangeerde voor de Skymasters en het Metropoolorkest. Verder was hij een veelgevraagd studiomuzikant en docent op verschillende conservatoria. Schulze begon zijn carrière in het kwartet van Louis van Dijk. In 1961 won dit kwartet het Loosdrechtse Jazzfestival en Schulze won de prijs voor beste solist. Karel Schulze was 75 jaar. Tata Mirando van het gelijknamige Koninklijk Zigeunerorkest heeft voor 50 euro een viool gekocht die waarschijnlijk meer dan een ton waard is. De Arnhemse muzikant kocht de viool op een rommelmarkt in Den Bosch... van een oudere vrouw. Naast de viool kreeg Tata Mirando er een tas met bladmuziek bij. Daarin deed Mirando een ontdekking, vertelt hij. Dat is een Guadagnini viool uit 1801. Tot mijn verbazing kwam ik die ZGTK tegen... Ik dacht nou, dat, dat kan bij God niet waar zijn. Heeft God mij die geluk gegeven? Kennen schatten de waarde van het instrument tussen de 75.000 en 150.000 euro. De leiding van FC Twente zal vandaag reageren op berichten dat trainer Co. Adriaanse met onmiddellijke ingang wordt vervangen. Tegenover de NOS is het ontslag van Adriaanse bevestigd. En het AD weet al te melden dat Adriaanse wordt opgevolgd door Steve McLaren, de succesvolle Twente-trainer van het seizoen 2009-2010.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 is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Karel Johan de Zwart. Stageplekken onderdrukt door de economische crisis. Censuur op internet is te omzeilen, je lanceert gewoon je eigen satelliet. Wat doe je met de inventaris van een kerk die moet sluiten? Nou, in ieder geval, niet alles zomaar op marktplaats zetten. De misgewaarde, daar moet je dus heel voorzichtig mee omgaan. Je kunt niet bij de oude kleren eh, stoppen, want dan lopen ze voor een jaar in de carnavalsoptocht op toch meer. En het ochtendtumeur van Tom Kass, het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De economische crisis heeft ook invloed op het aantal stageplaatsen dat beschikbaar is. Voor stagiaires is het moeilijker om een stageplek te vinden. Dat zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo lastig om een stageplek te vinden? Uh, bedrijven die uh, aan het inkrimpen zijn, die uh, hebben minder personeel. En die hebben vooral ook minder personeel beschikbaar uh, om mensen die stage willen lopen te begeleiden. Want je zou uh, juist zeggen in deze tijd van crisis, het zijn goedkope arbeidskrachten. Ja, maar dat uh, is toch minder belangrijk dan uh, dat er ook geld opgaat aan de tijd van mensen die zouden moeten begeleiden. Ja. wil je een stagiair hebben die niet zomaar in een hoekje uh, zit te kniezen, mm -hmm. uh, dan zul je hem of haar in het algemeen moeten begeleiden. En uh, nou, naarmate mensen, mensen een minder hoge opleiding hebben, uh, hebben ze in het algemeen meer begeleiding nodig. Ja, en dat moet dus van het zittende personeel komen en dat kost dus geld. Ja, hoe groot is het gat tussen vraag en aanbod? Dus hoeveel kunnen... Hoeveel voor mensen kunnen op dit moment geen stageplek vinden door dat gebrek aan begeleiding dan? Nou, dat is, daar zijn geen uh, precieze cijfers over te geven. Maar ongeveer? Die, uh, ik, ik, heb geen, ik heb geen idee, uh, want laat ik zeggen dat zijn dingen die op het niveau van afzonderlijke onderwijsinstellingen spelen. Bedoel, en dat wordt ook bij wijze van spreken door een instelling als het Centraal Bureau voor de Statistiek ja. niet bijgehouden. Nee. Welke bedrijfstakken zitten vooral te springen om mensen op dit moment? Uh, waar het uh, in het algemeen goed gaat, dat is zijn bedrijven, uh, bedrijfstakken, die voorzien dat ze vanwege uh, de vergrijzing uh, dadelijk meer mensen nodig hebben. En dan moet je dus denken ja. bijvoorbeeld aan een sector als uh, de techniek, uh, de metaal, uh, daar gaat het bijvoorbeeld heel goed. Aan de andere kant een sector als de verpleging, uh, waar men ook uh, heel hard mensen nodig heeft, ook in de toekomst. Daar is de werkdruk nu zo hoog dat mensen amper uh, tijd en gelegenheid hebben om zelf nog een kopje koffie te drinken. ...laat staan om ook stagiairs te begeleiden. Dus het is niet zo dat het uh, in alle sectoren waar krapte uh, heerst of dreigt... ...dat het daarmee makkelijk is om stageplaatsen te krijgen. Nou is het natuurlijk heel vervelend als je geen stageplek kunt vinden... ...maar is het verder eigenlijk erg? Uh, nou, het is uh, vanuit het perspectief van uh, scholing uh, van, uh, van jonge mensen... Ja. Uh, en uh, ze kennis laten maken met wat er in de beroepspraktijk gebeurt... ja, is dat uh, toch wel heel lastig. Ik bedoel, je hebt Over een aantal jaar heb je die mensen op de arbeidsmarkt nodig... en dan wil je eigenlijk ook dat ze toch een beetje praktijkervaring alvast hebben opgedaan... en niet alleen maar kennis op school. Nee, dus, dat lijkt me wel handig, ja. ja. Dus daarom zitten die stages ook in programma's... Ja. en uh, ja, moeten ze dus ook eigenlijk gerealiseerd worden. Maar goed, grote vraag is dan natuurlijk, hoe gaan we dit probleem oplossen? Uh, Hoe komen we aan begeleiders? Waar ik wel eens aan gedacht heb, uh, dat is een regeling vergelijkbaar met die voor uh, de tijdelijke uh, WW. Zoals we die een aantal jaren gehad hebben. Ja, de deeltijd WW. Uh, precies, de deeltijd WW. Uh, dat uh, mensen voor een gedeelte van de tijd door de WW betaald worden. Voor een gedeelte van de tijd voor, door het bedrijf. Uh, bij de deeltijd WW was een voorwaarde dat uh, het bedrijf de werknemers die het betrof uh, scholing aanbood. Iets van training. Ja. Je zou kunnen zeggen van uh, doe nu het zelf. Maar stel het ook open voor uh, mensen die dan als begeleider van anderen optreden bij uh, scholing en training en dus ook bij stages. Nou had ik altijd begrepen dat het hele idee van die, van die deeltijd-WW'ers uh, was dat ze juist even niet op de werkvloer aanwezig zijn. Nou, het, laat ik zeggen, het, uh, het gaat erom dat ze worden betaald uh, ja. terwijl uh, ze geen productie leveren. Mm -hmm. Maar, uh, laat ik zeggen, in plaats van dat je ze, wij spreken twee dagen uh, thuis laat zitten uh, en daar, uh, nou, laat ik zeggen, uh, de of klussen of hobby of weet ik het wat, zou je ook kunnen zeggen, dan maken we in ieder geval nuttig ja. gebruik van hun talent en hun mogelijkheden in de sfeer van de begeleiding maar goed, en dan, dan moet je... betaald vanuit de WW. -vorder. Ja, precies. Maar goed, je moet wel gaan controleren dan of die mensen niet voor gewoon werk worden ingezet. Stiekem dan. Dat is ook weer een behoorlijke klus. Kost ook ja, geld? Ja, maar, dat, maar de, de bedrijven vragen juist deeltijd-WW aan... omdat uh, ze op dat moment geen werk hebben. Dus uh, okay, even, ja. dit risico lijkt me <laughs> nou weer niet u, heel erg groot. Daar heeft u een punt. Ja. Um, u raadt dit dus eigenlijk aan als maatregel van onze huidige regering. Ik kan me voorstellen dat dat een uh, suggestie is om eens even over na te denken... wat de haken en hogen ogen zijn. Uh, en dat dat uh, best mogelijkheden biedt om in ieder geval dit probleem... dan weer een beetje op te lossen. Ja, zet deeltijd-WW'ers in als stagebegeleider. Zo is het. Dank u wel, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht.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 Een kerksluiten is niet alleen emotioneel, maar ook organisatorisch een hoop gedoe. De Bijlenveld Stijl Tegelen Parochie zit midden in dat proces. Koster Piet Kessels ontvangt Marielle Beers met een stapel fotoboeken... van kerken die inmiddels aan de eredienst zijn ontrokken. Deze kerken zijn die... Deze zijn hier onlangs gesloten. Deze in uh, 27 augustus en deze in 9 september. En We hebben dus uh, ruim van tevoren van alle interieur... ...stukken en kostbaarheden foto's gemaakt, dat het allemaal vast ligt. Sommige eh, voorwerpen zijn eh, verkocht of in bruiklening gegeven aan andere kerken die daar behoefte aan hadden. Maar deze kerken zijn nog niet helemaal leeg. Dat is een proces dat, ja, dat duurt toch een paar maanden voordat dat allemaal eh, een andere bestemming heeft gekregen. Als een kerk in de eredienst wordt onttrokken, dan zijn er eigenlijk drie zaken die van belang zijn. Zegt Mark de Beijer. Conservator in het Museum Katerijnenconvent... en projectleider Handreiking Roerend Religieus Erfgoed. Dat is ten eerste, het gaat om de mensen. Ja, dat, dat staat altijd voorop. Een tweede uh, lastigheid is het gebouw, de kerk zelf. Wat doen we daarmee? En dan heb je nog als derde de voorwerpen. En dat is dus iets waar je echt een goede oplossing voor moet vinden. Het museum wordt dan ook regelmatig benaderd door pastoors of kerkbesturen. die spullen over hebben. Ja, heel veel. Dan moet ik ze bijna altijd teleurstellen. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij die, die, het initiatief ook hebben genomen om die handreiking te ontwikkelen. Omdat wij uh, gewoon merken dat er heel veel voorwerpen uit kerken, maar ook uit persoonlijk bezit, um, aan ons museum worden aangeboden. Tegelijkertijd zien we dus dat sommige voorwerpen heel makkelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. Voor een kerststal bijvoorbeeld is altijd wel een nieuwe, nieuwe plaats in een andere kerk te vinden. Um, voor een uh, monstrans, we hebben hier een prachtig exemplaar overigens van de Utrechtse zilverspint brom staan. Voor een monstrans is dat bijvoorbeeld lastiger. Dat merken ze in Tegelen ook. We hebben dus duidelijk de afspraken gemaakt, de liturgische voorwerpen, kerken en syborisch en uh, misgewaarden. Uh, daar moeten we heel uh, verstandig mee omgaan. Die moeten niet in verkeerde handen komen. Zo'n misgewaarde, hè, daar moet je dus heel voorzichtig mee omgaan. Je kunt niet bij de oude kleren stoppen, want dan lopen ze voor vorig jaar in de carnavalsoptocht mee. En eigenlijk zijn van die voorwerpen wat veel artikelen over. En daar dat zitten we in zekere zin mee in de maag. Je kunt ze dus niet zomaar een bestemming geven. Je kunt alles niet bewaren, want dat is veel te veel om op te slaan en ook te veel om te blijven verzekeren. Ze zullen toch niet meer allemaal nodig zijn. En dat is nog een beetje een probleem, ja. Want wat doe je nu met drie kerkorgels, een lading kerkbanken en diverse miskelken? Mark de beier. Verkoop is natuurlijk een mogelijkheid. Schenken, er zijn musea, daar kan het naartoe. En een van de belangrijkste mogelijkheden is het buitenland. Bijvoorbeeld een missie of kerken in Oost-Europa. Uh, of het moet worden vernietigd. En uh, die handreiking roerend religieus erfgoed. Kan uh, parochiebesturen, kerkenraden helpen om... Uh, te zorgen dat je op een zorgvuldige manier nieuwe plekken vindt voor jouw voorwerpen in je kerk. Het kan als een soort uh, positieve stimulans werken om met z'n allen te zorgen voor nieuwe bestemmingen voor die voorwerpen. Dus het kan een hele positieve ervaring zijn dat je met z'n allen hiermee bezig bent. En dat proces misschien iets minder pijnlijk maken. Terug naar Tegelen. Het meest emotionele denk ik, dat is de sluiting van het kerkenbouw voor de geregelde kerkhouders. De voorwerpen aan zich, ja, dat zal meevallen, lijkt mij. Wij hebben in de sint kerk. ben ik dus altijd geweest. In de sint kerk, want die is inmiddels gesloten. En, en u was ook in de Sint-Josef, altijd. Ook van de sint ja. ja. Die is inmiddels helemaal leeg, daar staat niets meer in. Alleen de klok hangt er nog in en de haan staat nog op de toren. Maar de bedoeling is dus, als alles volgens afspraak verloopt dat die in de loop van 2012 gesloopt wordt. En datzelfde kan ook spelen als die andere twee kerken een herbestemming vinden... die voor misschien menig een niet direct acceptabel zal zijn. Het zou kunnen. Het probleem is alleen dat sommige kerken niet mogen worden gesloopt. Bijvoorbeeld omdat ze een monument zijn. Pastoor John Doutsenberg. Een, een rampscenario zou zijn als... De... Ja, de kerk hebben wij dus in zekere zin dus afgestoten. Maar uh, we kunnen ze niet herbestemmen, wat het Bidom graag zou willen. En uh, we mogen ze niet slopen omwille van de gemeente... die de gebouwen wil behouden, maar verder daar ook niks aan kan doen. Dan krijg je dus een soort impasse en dan moet er een, een hek omheen. En dan, uh, dan gaat de zaak dus uh, uh, ja, vervallen. En dat is echt een, een rampscenario als we niet kunnen slopen en niet kunnen herbestemmen. Bij de kerk van de heilige Jozef is de bestemming bepaald. De kerk gaat dit jaar nog tegen de vlakte. En al wat dan rest zijn foto's en herinneringen. Maar van de Jozefbrok is toen een prachtig boekje ja, ja. gemaakt. Heel mooi, ja. Dat uh, wordt ook nog geregeld in de hand genoemd. Dus dat is wel heel belangrijk, dat er zo ja, dat, goed dat afscheid is. Dat je toch iets genomen. hebt, ja. Dat, ja, dat, uh, dat... Het stokken, dat We het, het, het, het sluiten van de kerk heel plechtig wilden doen. dat mensen daar een goede herinnering aan zouden bewaren. Maar, ja. maar dat is ook echt zo. Ja. Dat is echt zo. Morgen in 2010 vertrok de laatste pastoor van het eiland Texel. En de hele parochie stond echt op zijn uh, vesting te trillen hoor. Van hoe nu verder, want oe je. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. GoedemorgenNederland.nl Straks, censuur op internet is te omzeilen. Je lanceert gewoon je eigen satelliet. Eerst nu het ochtenduur van Tonkas. Mijn broer woont in Zweden. Hij zegt, de Hollanders doen altijd wel trots, maar in het buitenland zien we het meer als een apenrots. Al in het vliegtuig wordt er lacherig over ons gedaan, zegt mijn broer. Alsof er straks in de renaissance geland gaat worden. Want op Eindhoven Airport aangekomen kun je de shuttlebus naar het station gewoon nog met visa afrekenen. Maar eenmaal op het treinstation reis je met de NS letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Op de kaartjesautomaat staat wel dat je met visa kunt betalen, maar dat kan dus niet. Verdere informatie ontbreekt. De enige bron van inlichting is de naastgelegen snackbar... alwaar de min of meer gedwongen kennismaking met lokale specialiteiten... als boerenballetjes en hete lummel plaatsvindt. Vanuit de snackbar wordt het hele vliegtuig... naar de kaartjesverkoop gecommandeerd... die een halve kilometer verderop blijkt te zijn. Bij de kaartjesverkoop opgeknapt met de titel servicepunt aangekomen, wordt uitgelegd dat je om een kaartje te kopen moet pinnen bij de pinautomaat. En die staat, drie man raaien, een halve kilometer terug, waar je net vandaan komt. Dus hup, daar zeilt het hele vliegtuig weer bepakt en bezakt naar de pinautomaat. Om direct daarop de halve marathon naar het servicepunt nog eens dunnetjes over te doen. Dik anderhalf uur later laat de hele meuter zich eindelijk met gratis plaszak in een sprinters touwen... in de hoop dat er onderweg geen blaadje op de rails ligt, want dan moet je je zak nog gebruiken ook. Wat sommige nieuwkomers dan nog niet weten, is dat ze de taxi op Amsterdam Centraal wel op hun buik kunnen schrijven... omdat de gemeente er in 25 jaar niet in is geslaagd om fatsoenlijk taxivervoer op poten te zetten. Via het internet treinkaartjes bestellen lukt mijn broer even min, omdat de creditcard daar ook niet werkt... En de buitenlander niet met ideal kan betalen. Dus dat doe ik nu tegenwoordig. Ik pak momenteel vier vliegtuigen per dag. Dat zijn gemiddeld 4 keer 200 dus 800 kaartjes. Tegen een redelijke vergoeding van 1,50 euro per reservering. Dan kom ik op 1200 eurotjes. Ik ben bezig nog vijf kantoren op te zetten. Ik denk eind 2013 op 14 miljoen per jaar te zitten. Pak een meet 15% van de winst die DNS over 2010 heeft geboekt. Vanuit mijn luie stoel. Morgen het ochtendmuur van Koos Postema. She in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 U raadt het al, het nummer heet No Mercy van Raccoon. Het is uh, bijna zes minuten voor half elf. Steeds meer landen schermen het internet af uit angst voor kritiek op de machthebbers. Met hun eigen communicatiesatellieten willen de hackers die webcensuur omzeilen. Jasper Bakker is redacteur van Webwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat hackers een site plat kunnen leggen, dat wist ik wel. Maar is het lanceren van een satelliet niet wat erg ambitieus? Uh, enerzijds wel, anderzijds het uh, is dichterbij dan je denkt. Hoe We doe je dat in godsnaam? Nou ja, we hebben het niet over een Space Shuttle-raketformaat die de lucht in moet. We hebben het over kleine dingetjes, denk een winkelmandje, uh, nog geen kilo. En dat de lucht in krijgt, dat de ruimte in krijgen. redelijk doenbaar hoor. Hm. Hoe kom je daaraan aan zo'n uh, winkelmandje-satelliet? Uh, voor een deel standaardcomponenten, uh, voor een deel heel slim zijn en voor een deel ook natuurlijk al wat geld hebben. Ja, het is niet iets van een paar honderd euro. Nee. Is dit een trend die al uh, waargenomen wordt? Maar ja, in, in augustus dit jaar is er al over gesproken door deze mensen van de, dan moeten er moeten ruimte in om ja, meer vrijheid, uh, meer vrije internetverbindingen te kunnen krijgen. En ze hebben een plan neergelegd om voor 2015 een heel van een satelliet uh, in, in de lucht, in de ruimte dus eigenlijk te hebben. Ik denk dan, uh, dat gaat het in China goed doen, dit? Uh, nou, heel China, nee, maar. <laughs> Nee. Een de gemiddelde op, Chinees zal niet zijn eigen satellietenruimte insturen, nee. China, je hebt over China als, als land, die heeft natuurlijk zijn eigen ruimtevaartprogramma... en daarin ja. zijn eigen regels, wat wel en niet de bedoeling is. Zoals het ook op uh, het Chinese internet uh, ja, een eigen internet heeft... Hè, met juist die censuur waar die hackers dan tegen zijn. Maar als je inderdaad zegt, uh, wij willen bijvoorbeeld mensen in een land als China... of noem Syrië of noem Egypte, wil je voorzien van communicatie... die niet gehinderd kan worden door de overheid... dan is zoiets als dit is een goed plan. Ja. Kunnen die hackers gewoon zelf uh, zo'n satelliet bouwen... en die dan vanuit de achtertuin lanceren? Moet ik me dat zo voorstellen? Uh, bijna, uh... Je hebt er wel wat meer voor nodig, maar het is dus niet zo uh, bespreken dat je een Richard Branson moet hebben en er miljoenen tegenaan moet gooien. Er zijn met name in Amerika ook heel veel uh, enthousiastelingen die zelf ook bezig zijn met raketten te bouwen. NASA schrijft wedstrijden uit. Um, nou ja, je hebt, je hebt uh, wel een miljonair, maar iemand als John Carmack, die in, in computerkringen vrij bekend is, die ja. heeft zijn eigen ruimtevaartbedrijf. En die steekt daar voor ruimtevaartbegrippen vrij weinig geld in. We hebben nog steeds wel over een paar miljoen dollar in totaal. Maar die zijn bezig om eigen raketten te ontwerpen en ook hun eigen maanlanders. Ja. Dus een gat in de markt. Uh, kennelijk wel, ja. ja. En vergeet niet, uh, wat, hè, nu satellieten zijn nog vrij groot... en het is een, een miljoenenindustrie en het is iets van de NASA. Maar mm -hmm. dat waren jaren geleden computers ook. En wat heb jij nu in je jaszak of in je broekzak zitten? Ja, zo'n ding. Zo'n ding, dat ja. eigenlijk Waar veel, je alles mee is, kunt. Bijna. Heel veel kan, en het vreselijk geavanceerd is precies. En zo klein, en ja. Licht. ja. Nou maken die hackers, want dat zit hier natuurlijk achter zich... zorgen over de toenemende internetcensuur is die angst eigenlijk terecht... Ja, want censuur is natuurlijk ook een kwestie van de perceptie. Hè? Wat in China ongewenst is, vinden we hier hartstikke normaal. Ja. Wat we hier hartstikke normaal vinden, is in China, of in de VS misschien weer ongewenst. Denk aan het Nederlands gedoogbeleid van softdrugs. In bepaalde landen is dat echt verschrikkelijk. Dus censuur is iets van alle landen in meer of mindere mate. Ja. Ik zit nog wel even te denken: dreigt er niet ook het gevaar van een enorme hoeveelheid satellieten van die winkelmandjes die door de ruimte gaan zweven in een lage baan om de aarde, met alle risico op ongelukken van dien? Um, ja, voor een deel wel, maar uh, dat zijn vooral ongelukken die daarboven gebeuren. Want zo'n winkelmandje kan nooit uh, neerstorten en echt de grond bereiken. Die is al lang opgebrand. Ja. Um, en ja, ik denk dat we het ook he gaan hebben over wegwerpsatellieten. Dus die dingen, die hebben maar een beperkte levensspanne. En ja, daar is eenmaal helemaal een kans van dat ze gaan botsen. Maar als je dan maar genoeg de lucht in gooit, dan zal er genoeg overblijven die het wel doen. Ja, maar een wegwerpsatelliet klinkt dan ook wel weer een beetje als weggegooid geld. Voor een deel wel. Maar hoe lang maar, doet zo'n uh, ding dan? Ja, dat is een kwestie van, van ontwerpen. Hè. Het kan zijn dat we een paar ontwerpen en proberen een iets hogere baan te krijgen... die een aantal jaar mee moeten gaan. Dat kan ook best een, een aantal zijn die nou, een jaartje, dan boffen we al. Maar goed, mm -hmm. kijk ook even terug naar je computer en, en je telefoon en je broek. Hoe lang doe je daarmee en hoe lang kan die mee? Ja, nou, wat is het? Een jaar of twee. Een jaar of twee. En dan wil je een nieuwe. En een jaar of vier en dan is de batterij versleten Ja, <laughs> zeker. En zo houden we elkaar ook aan de gang. Top. Ja, dankjewel Jasper Bakker, redacteur van Webwereld. We zijn het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen, zoals iedere dag na het nieuws, Prem Radakishoen. Prem, goedemorgen. waar ben jij vandaag? Goedemorgen, Karel Johan, mag ik je wat vragen? Wanneer uh, zou je klikken, laten we bijvoorbeeld, als dat je weet dat Sven Kokkelman een snabbel heeft die hij niet zou mogen doen van de KRO. Zou je dat vertellen aan de leiding? Nee. Waarom niet? Die behoefte voel Aha, ik niet zo. Luisteraars, kallen Johan er van er... snoot. Wat zei je? Die behoefte voel ik niet zo, geloof ik. Nou, het leuke is, waar we het vandaag over gaan hebben... is dat de klikkenspaan een steeds belangrijkere rol lijkt te krijgen in onze maatschappij. Denk maar aan meldmisdaad anoniem, de klikklein, de hele klokkenluidersregeling. En dan aan de ene kant vinden we het geweldig wanneer mensen dat doen. Een klokkenluider, die is moedig, die is het held. En aan de andere kant vinden we iemand een rat wanneer hij het weer verraadt. En ik ben zeer vereerd dat uh, professor Elisabeth Lissenberg uh, mijn gast is... want daar gaan we proberen over te praten. En dan ben ik erg benieuwd of er nou mensen zijn... die slachtoffers zijn geworden van klikspanen... of mensen die zelf iemand hebben verklikt. Ik ben in Dubio. Op zich vind ik klikken wel goed... want als iemand bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft... dan is het van ons allergemeenschappelijk geld... En en als die dat zwart erbij werkt, dan moet je zeggen... ja, die bedonde de boel. Dus wanneer... Maar, maar ja, als iemand weer een uitbouw heeft van zijn woning... dan denk ik, ja, dat boeit niet zo erg. Dus dat, dat dilemma hebben we, Karel Johan. Ja, en ja, daar gaan ja, we over ja, praten. Ja. En daar mag ja. iedereen over meebellen en zo. Maar het luisteraars, wat het leuk is... Ik ben benieuwd... Zo, nee, hij heeft een te warme aangenaam... Ik zie wel een klokkenluider in hem... maar geen klikspaan. Hier is de warme aangename stem van Dorald Mekens. <laughs> Radio 1. Het NOS-journaal.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 Hij was een allround-muzikant die Toon Hermans en Lee Towers begeleidde, jazznummers speelde... en muziek schreef en arrangeerde voor de Skymasters en het Metropole Orkest. Verder was hij een veelgevraagd studiomuzikant en docent op verschillende conservatoria. Karel Schulze was 75 jaar. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in de kustgebieden heeft last van zware windstoten. Dan staat er file na een aanrijding op de A7-hoorn richting Zaandam... Tussen de afridweide Worm en Knopenszaandom 5 kilometer. Bij het knopenszaandam is de linker dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime, Remrada Klikken. Als kind leren we dat het slecht is, maar als we volwassen worden lijkt het ineens goed. In onze maatschappij geven we klikkers steeds een grotere rol. Denkt u maar aan de kliklijn, de klokkenluidersregeling, meldmisdaad anoniem enzovoort. Er wordt een beroep gedaan op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Klikken is anno 2011 gewoon sociale controle geworden die nodig is om onze maatschappij in goede banen te leiden. Toch zit er iets scheef. Wanneer wordt klikken nou ratgedrag of judasgedrag of NSB-gedrag? Wanneer ben je held en wanneer ben je matenaaier? Waar ligt de grens? Luister, als ik heb uw hulp nodig, heeft u wel eens iemand verklikt of bent u verklikt? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Welkom bij Primtime. Professor, Dr. Elisabeth Lissenberg. U bent emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben zeer vereerd dat u bij gast bent. Ik heb uh, uh, toen u nog veel publiceerde wat stukken van u gelezen. Uh, en ik vond dat u altijd bij die ethische discussies heel goed dat dilemma kon weergeven. Als je kijkt naar het klikken. Hè, u bent uh, iets ouder dan ik. Uh, de moraal was vroeger dat als je je buurvrouw die een bijstandsuitkering had... en die erbij kluste verlinkte, dan was je fout. In de jaren tachtig. Nu keken we er anders tegenaan. Is onze moraal veranderd? Nou, wat ik dus. Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, er is heel veel veranderd, zelfs in de samenleving. De laatste. Nou, het is inmiddels dertig jaar. Dat is natuurlijk ook niet niks. Uh, maar. Wat, wat ik, uh, uh, want u zei zelf ook uh, dat u de bijstandsbuurvrouw uh, zou aangeven als ze bijkluste. Maar ik zou zeggen, waarom niet eerst eens met die buurvrouw gepraat? Ja, dat zou want ik daar wel. Begin doen. Je toch nee, mee? u hebt gelijk. Ik ben, maar ik ben iemand dat ik er ook al op afstap. Maar op feestjes heb ik daar vaak um, ruzie over gereageerd. Als ik tegen iemand die een bijstandsuitkering had en, en, en, en bijkluste en zo zei: van jongen, eigenlijk steel je van mij. Toen vonden ze me allemaal een moraalridder en dat ik kletste uit mijn nek. Ja, nou ja, dat zijn dus wel twee heel verschillende dingen. Zoals we weten sinds dat die uitdrukking van dat kletsen uit de nek uh, regelmatig gebruikte. Maar uh, ik vind het niet zo erg om een moraalridder te zijn. En het zou fijn zijn als er steeds meer mensen zouden komen weer. Die zich als moraalridder... Dan, we hebben nu die associatie met de EEO, misschien maakt het dat niet makkelijker. Maar moraalridder is geen ernstig feit. Nee. Dat is eigenlijk wel... Mijn zin sinds net burgergedrag. Ja, maar in dat net burgergedrag, u appelleert aan het direct aanspreken. Maar we zijn nu banger geworden om direct aan te spreken, want de risico's zijn dat je met elkaar geslagen kan worden. Dat is, toch, dat is toch prettig dat je een telefoontje kan plegen naar een kliklijn om te zeggen: Jeroen Schaaphok, die klust bij. Nou, even nog voordat we op die uh, kliklijn doorgaan. Hoe vaak weten we eigenlijk dat die mensen die de ander aansprak in elkaar is geslagen? Dat, zoveel heb ik dat eigenlijk nog niet gehoord. Dat hoor je wel in uitgaanssituaties als er alcoholgebruik is. Maar als je in normale omstandigheden iemand aanspreekt op zijn of haar verantwoordelijkheid en op behoorlijk gedrag... Ja, dan heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dat je meteen de uh, andere uitdrukking een mes in je rug kreeg. Luister, als dit wordt een zware uitzending, dat heb je met zulke goede gasten. Ik zal wat beter letten op mijn argumenten en mijn woorden. Oké, okay. maar professor Lissenberg, als ik nou kijk naar een, een klokkenluider, die vinden we allemaal een held. Ja, nee, dat, ja, dat, dat zal wel. Maar, dat maar is toch een worden ze worden. Maar ze worden. Nee, want hij, uh, is al, een klokkenluider is altijd iemand die eerst binnen heeft geprobeerd om het bekend te maken. En pas naar buiten komt als hij meent dat hij geen andere weg meer heeft. Ja. Dus dat, dus dat is niet zo. En de meeste mensen, dat is, moet ook wel gezegd worden hoor... er is een onderzoek gedaan uh, door Mark Bovens, collega in Utrecht... Uh, naar uh, de meldingen, de klokkenluiders binnen de overheid. En dan is toch 50% van de meldingen, daar wordt wel op ingegaan. Dus het is ook niet zo dat je niet binnen een organisatie kunt melden. En er zijn ook mensen die dat durven, bovendien vanuit hun functie eigenlijk ook dat horen te doen. Oké, okay, maar om u een voorbeeld te geven. Stel nu, ik ben secretaresse bij KPN. KPN is een beursgenoteerd bedrijf. En nu horen we dat de topvrouw, mevrouw Smits, opstaat. En de chief financial officer. Omdat zegt er is onverenigbaarheid. Maar stel dat ik weet, ik werk nu bij de KPN... Uh, dat er iets anders aan de hand is wat verzwegen wordt. Ik vind eigenlijk dat de werknemer van de KPN die dat nu naar buiten brengt... een held is en geen klikspaan. Want het is informatie die beleggers moeten weten, die iedereen moet weten. Uh, toch zal zo'n bedrijf reageren met rechtszaken en al dat soort dingen... tegen iemand die iets naar buiten brengt. Dus is het ook niet zo dat we aan de ene kant... die schizofronie in de maatschappij zijn. We zijn blij als er een klokkenluider is die iets over iemand anders vertelt. Maar als die over ons zelf vertellen, dan vinden die personen een nou, dat is natuurlijk altijd het probleem dat zodra je zelf in iets gemoeid bent dat je wat anders gaat denken over uh, de situatie die, die, die aan de orde is maar dat geldt in alle situaties dat geldt ook voor slachtoffers sommige mensen stijgen bijna boven zichzelf uit als ze slachtoffer zijn en zeggen nee ik hoef helemaal geen wraak ik hoef helemaal geen straf terwijl er anderen zijn die veel zwaarder willen straffen dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen in een andere situatie dus het is ook altijd moeilijk hoor, om te praten over situaties waar je niet zelf middenin zit. Nou kijk, weet u, ik heb als regeling, um, wat u niet wil dat u geschiet, doet de ander niet. Nee. Dus ik wil die verklikt worden, dus ja, ik vind het ook heel moeilijk om te gaan verklikken dan, want dan denk ik ja. Maar als bijvoorbeeld nu ik van RTL Boulevard zou horen dat ze daar hele foute dingen doen, dan zou ik ontzettend blij zijn als iemand het komt vertellen. Maar als nou Rien Arts van mijn programma naar buiten gaat om te vertellen wat voor uh, uh, half ik eigenlijk ben en zo, dan zou ik het niet leuk vinden. Dus hoe, hoe moet je dat rijmen, je eigen belang en je eigen norm ten opzichte van het zogenaamde ideaal? Ja, dat is wel een hele, hele grote vraag. Dat heeft niet alleen maar met klikken en met klokkenluiden te maken. Dat heeft met te maken met hoe sta je uh, in de samenleving en wat probeer je bij elkaar te brengen. Het is natuurlijk het mooiste als ideaal en gedrag met elkaar overeenstemmen. Maar we weten allemaal, en dat weten we al heel lang, er is een prachtig onderzoek geweest in Amerika in de jaren 30, dat woorden en daden niet bij elkaar passen. Uh, dat mensen zeggen andere dingen dan ze uiteindelijk blijken te doen. Ja. En het interessante is, niet alleen in het negatieve... maar ook in het positieve. Ja. Dus uh, als ze dan zeggen, want daar ging het dan toen over... waren uh, zwarte uh, mensen in Amerika ja. en die gingen bij een hotel naar binnen... Uh, en die werden zo toegelaten, terwijl daarvoor dat hotel gebeld was... en zei, zwarte mensen, nee, die laten oh, we niet toe. Ben. Dus je ziet dat er, daar zit altijd schakel tussen. Dat komt nooit helemaal overeen. En we proberen het, ja, ik denk dat we het allemaal wel proberen... om in overeenstemming met dat wat we belangrijk en van waarde vinden... om daarnaar te handelen. Maar ja, We zijn in staat tot het goede, maar negen naar het kwade. Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. We, we, ja, we, ik denk ook dat we vaak zomaar wat doen. <laughs> Luisteraars, we gaan het volgende doen. U mag alsjeblieft bellen met voorbeelden. Bent u zelf uh, ooit verklikt of heeft u iemand verklikt? Bel, mail en tweet. Um, u gaat lekker warm zitten, want we staan in Sandam. En dan moet ik even kijken waar het adres nog precies is. Aan de westzijde voor SHJ Controlling en Advies. U mag langskomen in deze store of lekker van binnen in uw drooghuis of vanuit het werk bellen. 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaartntr.nl. U kunt twitteren naar hashtag Radio 1 maar pas op, als uw collega u verklikt, kunt u uw baan kwijtraken. Van de kleekspaan, van de boterspaan, je mag niet door het straatje gaan. Gondjes aan je bijten, klukjes aan je krabbelen, dat komt van alle gebabbelen. Kleekspaan, boterspaan, je mag niet door het straatje gaan, gaatjes zal je bijten. Goedemorgen Klaas, je hebt gebeld. Hartstikke bedankt. Ben jij iemand die is verklikt of die zelf geklikt heeft? Nee, ik, ik denk er heel goed over na. Prim. Maar, en toen vond ik jouw intro een kardinaal fout. Vertel. Je had het over de kleinere man. Ja, misschien, die, die werkt misschien 300 euro zwart uh, bij. Ja. Uh, misschien in een maand. En dan moet je die aangeven. Ik, ik, ik vind Rutte veel, veel moeilijker. Die, die zegt uh, ronduit. Nou, Griekenland betaalt alles terug. Maar dat klinkt ik licht eruit. Iedereen weet dat het niet zo is. is, is je vindt Noordwelling een klikspaan? Nee, uh, Rutte. Die, die, die, die presenteren dat de Grieken alles terug zouden betalen. Nou, iedereen kan op de vingers nadenken dat het niet zo gebeurt. Dus, dan ligt hij de, de, die die de burger op. Ja, maar die dus, zijn, oh. ja, ja, dus jij zou nu meldmisdaad anoniem willen bellen. om de misdaad van Mark Rutte te melden. namelijk het voorliegen van eh, een nou, Nederlandse volk. Nou, zo gek wil ik het niet. Maar ik, ik zie heel veel uitspraken bij de politici. dat die iets heel anders vertellen dat ze zelf denken. En zelf weten volgens mij. Ze houden de gewone burger ook voor de gek. Nou, maar weet je, dus, maar wat, weet je, wat, je wat ik burger? het grappige vind, Klaas? Ik ben het hier niet met je eens, want in de politiek. Um, zegt hij van, we gaan geld nemen met die, die argumenten. Maar dat is wat anders dan... Dat, ja, bedoel, en dat ja, gebeurt maar, nou, in het publiek. Het kost ook geld. Het kost ook geld. Ja. Ook ja. Liegen geld. is geen klikken. Professor Lisseberg, ja. Uh, wat, wat u ver, verward is klikken en liegen. Ja, en goed. het zit wel dicht bij elkaar. Maar wat de politici ja bijna beroepsmatig doen, dat is regelmatig de onwaarheid spreken, omdat ze denken dat ze daar uh, winst mee kunnen behalen bij ons, terwijl ze langzamerhand het steeds duidelijker wordt dat ze daar verlies mee maken. Ze kunnen veel beter vertellen wat er aan de hand is, want wij zijn geen kinderen meer, we zijn goed opgevoed, goed opgeleid. Maar u, u moet niet verwarren klikken met, met liegen. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Klaas, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, ik kreeg een mail van Frank Hermans en die intrigeert me, professor Wissenberg, want we hebben gestreden tegen het communisme, tegen de KGB en de statie. En omdat onze regering alles vermarkt, moeten er meer vrijwilligers komen, zelfs bij de politie. Een samenleving die goed gecontroleerd wordt, is goedkoper en makkelijker beheersbaar. En daarom zegt hij, een eigen moreel kompas is wenselijk, maar daar staan steeds minder rolmodellen van. Mensen die elkaar in de gaten houden, zijn minder met zichzelf bezig, zijn minder creatief en daardoor staat de beschaving stil. Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dat juist doordat wij steeds meer op onszelf gericht zijn... Uh, en die individualisering zo'n sterke vorm heeft aangenomen... we de onderlinge betrokkenheid, het op elkaar letten in de zin van om elkaar geven, dat dat steeds minder aan het worden is. Dat we steeds onverschilliger ten opzichte van elkaar gaan staan. En dat werkt mede in de hand. Dat je dus zaken kunt uithalen waarvan je vroeger zei... ja, maar dat moet je gewoon even onderling bespreken. Ja, maar de rol van de overheid hierin, die stimuleert dit gedrag toch ook? Ja, nou, dat is dus ook heel treurig... dat de overheid in dit opzicht niet... Uh, bevordert dat je uh, via slinkse wegen de zaak naar buiten brengt... in plaats van heel openlijk. Dat, dat doen ze bijvoorbeeld door het subsidiëren van een meldmisdaad anoniem. Ja, dus je zou eigenlijk moeten zeggen, spreek elkaar aan... En dan hoef je niet naar het middel van klikken te grepen. Precies, dat is eigenlijk een mooiere vorm. Het is overigens niet zo dat voordat meldmisdaad anoniem bestond... dat er toen niet geklikt werd. Ja. Toen waren de mensen niet heel veel beter. Maar het is toch een andere oriëntatie... als je erop je er gericht bent om elkaar aan te spreken. Om... Ja. De verantwoordelijkheid die je voor elkaar hebt, maar het ook ter verantwoording roepen van politici, van burgers, van iedereen, dat dat uh, vorm krijgt. En daar zouden de politici in de Kamer, in de uh, regering, daar, nou niet de regering, de, want de koningin die uh, kunnen we niet ter verantwoording roepen, maar dat we die uh, daarop aanspreken. Dus u, u, u pleit ook, zeg maar, lead by example, dat ze, dat ze zelf ook zeggen, jongens, oké, okay, wat ik net zei, wat u niet wil, dat u geschikt Laat proberen om ook daarin elkander aan te spreken en niet uh, uh, zoals Dick Cheney, hoe hij onze vicepremier vragen, via Slinkse wegen brieven te lekken naar de NOS over Ab Klink en dergelijke. Want dat was wel klikgedrag. Ja, absoluut. De, de brief ja. van Ab Klink, luisteraars weet nog, die hij had geschreven op verzoek van meneer Bleker en die vervolgens door Verhagen en Bleker kennelijk. Uh, we weten nog steeds niet of dat zo is gelekt is naar de NOS, zodat Klink in een moeilijk parket kwam. Ja, nee, ik vind ook dat politici hebben een voorbeeldrol. En, en uh, dat, uh, daar, daar horen ze zich naar te gedragen. En nogmaals, daar hoort liegen en klikken niet bij. Tjarek Reininga, een van onze vaste luisteraars, die zei... Interessant dilemma. Enerzijds is, voor, is het voor het functioneren van de samenleving... en voor vrede en veiligheid belangrijk dat mogelijk gevaarlijke situaties... in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden. Anderzijds is het risico groot dat onterechte meldingen... iemands naam en toekomst besmeuren. Daarom moeten autoriteiten voorzichtig zijn. Ja, zeker. En wat ik ook vind... is dat de autoriteiten wel eens wat vaker kunnen vertellen... dat valse aangifte strafbaar is. Dat mensen daarop uh, kunnen worden aangepakt. Dus dat, dat, want dat is nou ook de andere kant. Hè? Ja. Van, uh, als je klikt en het is niet waar... Je, dan besmuur je inderdaad iemands... Uh, en dan zou je die klikker ook moeten aanpakken. Absoluut, ja. ja. Ja, want die overheid daarin... Ja, want ik zit even ik heb een heleboel belles gekomen. Maar kijk, ik kijk naar Wikileaks. Wikileaks is volgens mij de opperste vorm van klikken. Want ze hebben al die documenten van die overheid naar buiten gebracht. Maar wat zie je dan? Dan zie je dat de overheid, de, de, de, de, de klikkers van Wikileaks... die willen ze bestrijden. Ja, dat... Maar, ja. En terwijl in Nederland aan de ene kant promoten we... Dat we moeten klikken via meldmisdaad anoniem en zo. Nu klikt Wikileaks via internet. Dat je kan zien wat ambassadeurs zeggen wat we denken over Berlusconi En dan worden die overheden boos. Ik snap het niet. Nou ja, ik snap het natuurlijk wel. Want daarmee staan zij uh, in het... Grootsveld, uh, kijk hier hieraan toegevoegd, het is niet zo dat ze heel boos zijn alleen over Wikileaks en wat naar buiten komt. Wat je bij onze Nederlandse overheid ook ziet, is dat ze eigenlijk alles in het werk stellen... ...om een behoorlijke klokkenluidersregeling niet van de grond te krijgen. Ja. Ronald van Raak van de SP. SP is al vijf jaar bezig met te proberen een wetgeving tot stand te komen... dan iedere keer gaat de, het kabinet er weer tussen zitten... en dan moet hij weer even stilzitten. En dat is een soort rare kat-muisspel... waardoor we nog steeds geen behoorlijke regeling hebben hier in Nederland. Dus we hebben wel kliklijnen die gesubsidieerd worden door de overheid... maar een goede regeling houden de traditionele partijen tegen. Precies, dat is wat er aan de hand is En, en daarin zit niet alleen de P van de, maar het is P van de A, CDA, VVD. Allemaal, ja, alle, alles zoals dat tegenwoordig heet, middenpartijen. Ja, want ja. ja, ja, God, ik snap het ook nooit. Goedemorgen, meneer Cox. Ja, hallo, Prem. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, Prem, ik wil even één ding zeggen. Het is namelijk zo toen ik nog klein was in de basisschool werd ik verklikt door een andere vriend, maar die zat op een andere basisschool. Ja. En wat merkte ik nou, op uh, zijn basisschool waren allemaal klikkers. Dus? dus het werd gewoon, Ja, dus uh, in ons, in, waar ik zat in de basisschool, werd meestal niet geklikt. Maar bij hun op de basisschool zag ik dat alle uh, klasgenoten, tenminste de jongeren, kinderen toen, die gingen gewoon massaal klikken. gewoon. Dat was gewoon geleerd tijdens de basisschool. Oké, okay, dus toen, het gaat uh, er ook om het gedrag, het klikgedrag, komt ook voor uit jouw opvoeding. Zeker weten, want uh, eenmaal toen we nog klein waren, uh, want dat jongen begon altijd te klikken. Ik zei: Dat moet je niet doen, dat is niet goed voor jou, dat is allemaal slecht voor jou, dan dus heb je hebt geen vriendjes meer. En naarmate dit groter werd en ouder werd, zag je het nut in van om niet te gaan klikken. Maar vroeger vanuit de basisschool werd wel geleerd: die, hè, moest niet, okay. niet, nou, dat was niet lieg of zo, maar dat was gewoon klikken. Was het gewoon. En dat was toen in de basisschool werd dat geleerd. Oké, okay, dankjewel voor het bellen, meneer professor Lissenberg. Jong geleerd is oud gedaan, het is ook de opvoeding die we aan de kinderen meegeven wat je dan in het latere gedrag meekrijgt. Ja, dat is zeker van, zeker van groot belang. En het is bovendien zo. Niet alleen die opvoeding aan het begin van het leven is van belang. Het gaat er ook om dat er steeds weer een herhaling of een imprinting is van... kijk, zo doen we het wel en dat is eigenlijk niet zo aangenaam. Of sterker worden. Dus ja, maar daar beginnen wij, uh, al van jongs af aan. Ik heb iemand die anoniem wil blijven, die of verklikt is of geklikt is. Goeiemorgen, meneer Anoniem. Hoi, noem mij maar Herman. Hoi Herman. Wat is precies gebeurd? Fatima zei dat uh, er iets met te uh, vertellen. Ja, er is een uh, jaar of acht geleden... Ja. Uh, ik, was, uh, ik ben uh, voetballiefhebber. En ja. ik heb ooit eens uh, drie gozels aangegeven. Uh, in verband met voetbalvandalisme. waarvan ik weet dat er twee uh, destijds een stadion uh, stadionverwoord gekregen heeft. van een half jaar en van, en van twee jaar. Ja. En en dat is mede door mijn toedoen en door mijn, uh, mijn getuigenissen, et, et cetera. Heb, heb je er last van gehad? Nee, daarom wil ik ook anoniem blijven. <laughs> Oké, okay, maar, maar, maar jij, jij hebt ze aangegeven. Maar, maar uh, uh, heb je ze eerst... Want professor Lisseberg zegt... Je moet mensen even aanspreken op hun gedrag. Heb je die mensen even ja. aangesproken op hun gedrag in het stadion? Uh, ik, ik spreek alle mensen aan die om mij heen zitten op, uh, op het gedrag. Althans, dat probeer ik. En, uh, maar goed, als de drank en de man is de wijsheid ja. in de kant, zeggen ze wel eens. En wat hadden en deze dat, hooligans dat, allemaal dat gedaan? Wat hadden ze allemaal gedaan, Herman? Ja, sto stoelen afbreken, verkeerd taalgebruik waar, waar, waar wij dan met kinderen tussen zit. Dat, uh, dat, dat hoort niet klaar uit. Ik vind dat we dat ook niet moeten tolereren. Nee, Herman, en ik, ik vind met name bij ik... voetbalhooligans. Ik ben heel blij dat je belt. Blijf alsjeblieft aan Professor Lissenberg, dit vind ik een goed vo voor die voetbalhooliganisme. Dan zie je ze hebben laatst bij een uh, nek. Iemand gepakt, die man was specialist in een ziekenhuis. Het was niet de eerste beste. Maar als mensen naar voetbal gaan, dan verworden ze tot teug van de richel. Dan alleen maar omdat je voor een andere club bent, meppen ze je in elkaar. En, en daar gaan ze dan alle hangen. En nou is Herman, heel moedig van hem, die geeft dat aan. Met voetbalhooligans kan je toch niet anders dan meld me dat anoniem te bellen. Uh, nou, ik geloof dat er ook nog de speciale meldlijnen zijn... voor het voetbal Maar dat is nu in verder niet zo van belang. Nee, maar wat ik juist het aardige vind van Herman... is dat hij zegt, ik heb wel geprobeerd om uh, om mij heen te zeggen... doe kalm aan, hè, om, om ze juist te appeseren. En ja, kijk wat hij dus gedaan heeft, is uh, uh, dan op een gegeven moment anoniem doorgeven... dat begrijp ik wel, dat hij niet in elkaar geramd wil worden. Uh, want dat, dat gebeurt hem natuurlijk als hij zou zeggen wie die is. Dus ja, er zijn situaties waarin je moet zeggen... Ja, dan is die meldlijn die dient een doel. Ja, wat grappig, ik krijg van Albertine, bij misdaad mag het klikken wel, want een beetje gevaarlijk om een moordenaar aan te spreken. Jeroen die zegt, ik heb onlangs een paar drugsfiguren uit mijn straat verklikt tussen aanhalingstekens bij de politie. Omdat zij aandrongen op het afleggen van een verklaring, de optie meldmisdaad adoniem werd niet geboden. Achteraf had ik toch dat beter kunnen doen, omdat ik nu in het dossier vermeld sta met naam en toenaam. Dat is niet zo'n prettig gevoel. Nee, dat is ook zo. Dat begrijp ik heel goed. Dat mensen niet uh, de held willen uithangen... Ja, waarvoor eigenlijk? Om dan daarna, jaren later, daar nog last van te hebben. Kijk, daar was Heers Ballin toen hij minister van Justitie was ook mee bezig. Om het mogelijk te maken om anoniem aangifte te doen. Ja. Want nu moet je naam altijd genoemd uh, worden in het procesverbaal als aangever. En men is bezig met dat te veranderen. En ik denk dat, dit, dat dat goed is. En dat is net geen klikken, want de naam en adres is bekend bij de politie Precies. en het Openbaar Ministerie. Precies. Dus je bent niet anoniem, je bent alleen afgeschermd. Precies, ja. Je bent ja. ja, je bent afgeschermd. Goedemorgen, Jannie. Je bent helaas de laatste beller die ik in de uitzending kan laten. Dus, uh, heb jij ja. iemand verklikt? Uh, ja, dat is uh, onder andere dertig jaar geleden. Ik ja. was nog op school en er was een jongen die had uh, de gore moed gehad om uitgereikt bij een chemistiekleurder... Dus een rijtje van de kledingkast uh, in te slaan en uh, 300 gulden te jagen. Ja. En die vond zich toch geweldig, wat waren we weer stoer... Ik wist wie het was. Ik heb um, 48 uur de tijd gegeven om zichzelf aan te geven bij de rector. Hij heeft het niet gedaan, Het heeft hem mezelf aangegeven. Ja, nou dat... Nou, vind ja. ik ook... Dat, kijk, het gaat toch altijd om... Eerst hoor je degene die je... Uh, wilt gaan uh, aangeven... hoor oh, je ja, aan te spreken. Nou, dat hebt u gedaan. Dus ik zou zeggen... Ja. hebt u er maar geen gewetensnood over. Nee, oh ik... nee, dat heb <laughs> ik. Absoluut klassen. Hé, <Hey>, Jannie, <laughs> hartstikke Elke bedankt. Elke leraar wist 30 jaar geleden ook al... je moet geen geld in je zakken laten zitten... in je jas laten hangen in de lerarenkamer. Ja, je... Maar uitgereikt is er geen leraar. Die moet zich kleren wel opzij hangen. <laughs> dat is waar. Hé, hey, Jannie, maar dankjewel. En dat vind ik heel goed. Jolanda zegt... bij vuurwapengevaarlijke buurman die in drugshandes... wil ik niet zelf aanspreken op zijn gedrag... Ik ben blij met M. En uh, ik heb hier een hele leuke mail... Die man blijft anoniem, maar dit geef ik u als dilemma mee. Als programmeur en oplosser van computerproblemen kwam ik bij een klant... en had uiteraard toegang tot alle bestanden op de server en alle werkstations. Bij mijn werk kreeg ik het vermoeden dat de klant was betrokken bij vrouwenhandel. Ik heb toen een kopie gemaakt van zijn adressebestand... en sommige andere files, en heb dat aan de politie gegeven. Die, bleek, die hebben deze figuur doorgelicht... en gelukkig bleek het loos alarm te zijn. De politie werkte anoniem en zeer professioneel. Ik was wel blij dat ik het zo heb gedaan in dit geval zou aanspreken van een klant niet zoet zijn geweest... en misschien wel gevaarlijk. Ja, dat weet je nooit. Ik moet zeggen, ik vind dit een beetje een riskante zaak. Ook om eh, op grond van maar zeer beperkte informatie... om iemand aan te geven over een zo ernstig misdrijf. Want het wordt al zeer ernstig op het moment aangemerkt. Dus ik vind dit een een ingewikkelde zaak... waar ik niet zomaar van zou zeggen... nou heel goed dat je via M bent gegaan. Nee. nee. Dit, maar, nee. Maar, dit voor, maar aan de andere kant... ik vind vrouwenhandel... Uh, een van de, uh, de ja, ergste soorten misdaad... die de is, kwetsbare vrouwen misbruiken. Ja, en als... Zeker, maar daar kan je mij ook wel van beschuldigen. Ik bedoel... Hoe, hoe, in mijn computer zit van alles waarvan mensen zouden kunnen denken. hé, wat raar. Oh ja, Toevallig ben ik criminoloog. Uh, maar als je dat nou niet weet als computermonteur, dan kan hij mij ook gaan aangeven nou, voor uh, ik weet uh, niet wat, voor allemaal riskante dingen die de, ik Ik kijk. Professor Lessenberg, want voor heel veel onderwerpen onderzoek ik ook heel veel dingen. En uh, ja, dat, dat, dat, ja, ja, ja. Dus op. Ja, ja, god, dit weet ik echt niet. Ik vond het eerst, wat die man had geschreven... als ik al ja, vrouw helemaal aan zijn of haar kant. Maar ja, nu maar u ja, dit zegt... Ja, ja, je denkt iets ernstigs, maar... Ja, uh, nogmaals, uh, we hebben allemaal wel wat te verbergen. Dat moeten mensen ook zich zo langzamerhand eens goed gaan realiseren. Uh, en verder, ja, uh, om zomaar op, op dat soort informatie... Uh, af te gaan, die je zelf interpreteert. Nee, niet doen. Oké, okay, ik heb de laatste die ik... John Coenras, dat is echt een collega. Hij, hij, hij werkt in de zorg. En hij zegt, een collega kwam met alcohol op het werk. En we werken in de psychogeriatrie... -ger met dementerende ouderen. Ik heb toen een, tegen die vrouw gezegd... dat ik het niet normaal zou vinden. Ik zou niets tegen de leiding zeggen. Maar als ze ooit weer met de kegel kwam... zou ik het wel doen. Weken daarna kwam ze weer met de kegel binnen. Toen is hij naar zijn leidinggevende gegaan. En toen is die vrouw op staande voet ontslagen. Hij vraagt zich af. Ben ik een rat, een matenaaier of ben ik terecht bezig omdat ik mijn boners wil beschermen? Nou, dat je boners, dat is dus weer een hele andere reden. Maar uh, ik vind op zich, als je in zo'n uh, gevoelige situatie zit met uh, geriatrische patiënten, uh, dat je inderdaad wel moet zorgen dat het personeel dat daar is zich uh, gedraagt en ook weet wat het doet. Want dat is dus het gevaarlijke als je onder de... Uh, alcohol zit. Professor Lissenberg, ik heb een klein probleem. De tijd zit erop, maar dit dilemma, uh, dit zal nog altijd doorgaan en we vinden er geen oplossing voor. Nou ja, ik hoop dat door, door erover na te denken, dat uh, mensen toch uh, wat dichter komen bij elkaar aanspreken dan elkaar verklikken. Ik ben het eigenlijk met u eens. Goed hoor. <laughs> ja, nee, nee, ik, ik ben het echt eigenlijk met u eens. Luisteraars, ik dank professor Lissenberg. Alle mensen die hebben gebeld en hebben gemaild. En natuurlijk u de luisteraar. Dit programma is mailen mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. Die zijn niet alleen de co-financiers van de publieke omroep. Maar financieren ook alle kliklijnen. Redactie Rien, Artje, Roenschapok en Fatima Basha die ook regie deed. Productie Hans Twint, Momo Saru, techniek, logistiek en transport. Baard datselaar en René Visser. Eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen Doral Megens, daarna Deborah Blekkenhorst